Dit is les 51 van uw cursus Geprogrammeerd Levensbaans. Deze les beginnen we met een herhaling van bekende stof, opdat de nieuwe stof wat gemakkelijker verwerkt kan worden. Zet de hieronderstaande werkwoorden in de derde persoon meervoud van de preterito definido. Controleer uzelf telkens nauwkeurig. Compraron. Se quedaron. cerraron, se acostaron, estuvieron, fueron, fueron, comieron, salieron, dieron, hicieron, pudieron, trajeron, dijeron, supieron, oyeron, se pusieron, Vieron, vinieron, pidieron, siguieron. In de vorige les zijn we begonnen met de behandeling van de subjuntivo tegenwoordige tijd. Nu gaan we verder met de subjuntivo en wel in de verleden tijd. Deze verleden tijd wordt afgeleid van de derde persoon meervoud van de pretérito definido door de uitgang Ron, te vervangen door ra. Deze zo ontstaande werkwoordvorm wordt dan vervoegd. Zegt u maar eens na. Comprara. Comprara. Compraras. Compraras. Comprara. Comprara. Compraramos. Comprarais. Comprarais. Comprarang. Comprarang. De uitgangen van de voor verleden tijd zijn dus als volgt: Ra, ras, ra, ramos, rais, rang. Zo gaat het ook met alle andere werkwoorden. Er volgt nog een voorbeeld met het werkwoord estar. Zegt u eens na. Estuviera. Estuviera, estuvieras, estuvieras, estuviera, estuviera, estuvieramos, estuvierais, estuviéramos, estuvierais, estuvieran, estuvieran... Voor de complete vervoeging van de groepen werkwoorden op ar, er en ir... En voorbeelden van de onregelmatige werkwoorden kunt u het overzicht achterin deze lesraad plegen. Voor het gebruik van de subjuntivo verledenheid gelden dezelfde regels als voor het gebruik van de subjuntivo tegenwoordigheid, met dien verstande dat het werkwoord in de hoofdzin, in de pretérito definido, pretérito imperfecto of conditional staat. We zullen de gebruiksregels nog even herhalen. De subjuntivo wordt in het Spaans in de bijzinnen gebruikt, als in de hoofdzin. Een werkwoord staat dat aangeeft, ten eerste, een wil, een wens, een gebod, een verzoek, enzovoort. Ten tweede, een gevoel, blijheid, droefheid, spijt, hoop, enzovoort. Ten derde, twijfel, onzekerheid. Ten vierde, een bepaalde uitdrukking, zoals, het was beter, het was belangrijk, het was nodig, het was mogelijk, enzovoort. Kijkt u naar de volgende Spaanse voorbeeldzinnen en zeg ze na. Quiero que María venga a mi fiesta. Ik wil dat Maria naar mijn feest komt. Quería que María viniera a mi fiesta. Ik wilde dat Maria naar mijn feest kwam. Le pido que me compre dos entradas para el cine. Ik vraag, verzoek hem of hij met twee toegangskaartjes voor de bioscoop koopt. Le pedí que me comprara dos entradas para el cine. Ik vroeg, verzocht hem, of hij met twee toegangskaartjes voor de bioscoop kocht. Me gusta que las secretarias sigan este curso. Ik vind het leuk. Dat de secretaressen deze cursus volgen. Me gustaría que las secretarias siguieran este curso. Ik zou het leuk vinden dat de secretaressen deze cursus volgden. Puede ser que en otoño. Het kan zijn dat we in de herfst vertrekken. Que en otoño. Het zou kunnen gebeuren dat wij in de herfst vertrokken. Es necesario que Isabel se acueste temprano. Het is nodig dat Isabel vroeg naar bed gaat. Era necesario que Isabel se acostara temprano. Het was nodig dat Isabel vroeg naar bed ging. Dan nu natuurlijk een oefening over het zojuist geleerde. Werk volgens voorbeeld. Een voorbeeld. Er staat. Es necesario que te quedes en casa. Era necesario. Het is nodig dat jij thuis blijft. Het was nodig. U maakt uw onvolledige zin compleet. Era que te en casa. Het was nodig dat je thuis bleef. We beginnen nu meteen. Sería mejor que hiciéramos la excursión el lunes. No quería que María se pusiera este vestido Ik wilde dat Maria deze nieuwe zou Podría ocurrir que usted viera esta película también en la televisión. Estaba contento que ustedes pudieran venir. Su amigo pidió que le trajeran una cerveza. We zijn in de loop van de cursus al heel wat bijwoorden tegengekomen en we gaan eens kijken of ze ons nog bekend voorkomen. Zeg de Nederlandse zinnen direct in het Spaans en controleer telkens zorgvuldig of u het goed hebt gedaan. Vaak studeer ik ochtends, soms studeer ik middags. Muchas veces estudio por la mañana, a veces estudio por la tarde. Boven de tafel hangt een lamp. Rondom de tafel staan vier stoelen. Naast het raam hangt een schilderij en dicht bij de deur staat het bed. Encima de la mesa hay una lampara. Alrededor de la mesa hay cuatro sillas. Al lado de la ventana hay un cuadro. Y cerca de la puerta está la cama. Langs de kust zijn er enkele stranden, en in de verte ziet men een wit huis. A lo largo de la costa, hay unas playas y a lo lejos se ve una casa blanca. Tijdens de vakantie staan we bijna altijd vroeg op. Daarna brengen we de hele dag op het strand door. En we gaan erg laat naar het hotel terug. Durante las vacaciones, casi siempre nos levantamos temprano. Después pasamos todo el día en la playa y volvemos al hotel muy tarde. Deze balpen is te duur, daarom koop ik hem niet. Este bolígrafo es demasiado caro, por eso no lo compro. En ook die daar veel. Y también aquel bolígrafo cuesta mucho. Ramón keek in de richting van de deur, en plotseling zag hij zijn grootmoeder. Ramón miró hacia la puerta. Y de repente vio a su abuela. Waarom ben je nog nooit in dit restaurant geweest? Por que no has estado nunca en este restaurante? Hier eet men erg goed. Hier se come muy bien. Ik ben meer dan een half uur aan het wachten. Estoy esperando más de media hora. Welnu, wacht niet langer. Pues no esperes más tiempo. De bijwoorden detrás de, achter. Delante de, voor. Después de, na. Antes de, voor. Hebben we ook al eerder geleerd, maar zonder duidelijk een verschil in betekenis aan te geven. De eerste twee geven een plaats aan, de laatste twee een tijd. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na. Después de la cena, a casa. Na het avondeten ga ik terug naar huis. Detrás de nuestra casa hay un grande. Achter ons huis ligt een grote tuin. En nu uzelf. Zeg direct in het Spaans. Voor de lunch willen wij een wandeling maken. Antes del almuerzo queremos dar un paseo. We komen niet voor één uur terug. No volvemos antes de la una. Mijn auto staat voor het hotel. Mi coche está delante del hotel. En nu iets nieuws. In het Spaans bestaat een speciale manier om bijwoorden te vormen, namelijk van de vrouwelijke vorm van het bijvoeglijk naamwoord, waarachter mente geplaatst wordt. De klemtoon blijft op dezelfde lettergreep als bij het bijvoeglijk naamwoord. Hier komen een paar voorbeelden. Eerst de bijvoeglijke naamwoorden en daarachter de bijwoorden. Zeg ze na. Comodo, gerieflijk. Komodamente. gerieflijk. Rapido, snel. Rapidamente, snel. Nervioso, zenuwachtig. Nerviosamente, zenuwachtig. Grave, ernstig. Gravemente, ernstig. alegre, vrolijk. Allegremente, vrolijk. Especial, speciaal, bijzonder. Especialmente, in het bijzonder. En ook hierover een oefening. Zeg de gegeven zinnen in het Spaans. Antwoord mij snel. Contéstame rápidamente. De paella is een typisch Spaans eten. La paella is een typisch española. De paella eet men veel in Spanje, in het bijzonder in het zuiden van het land. La paella se come mucho en España, especialmente en el sur del país. In dit type auto reist men geriefelijk. En este tipo de coche se viaja cómodamente. Gewoonlijk eet men s'avonds in Spanje niet voor tien uur. Generalmente en España no se cena antes de las 10. Deze trein gaat rechtstreeks naar Burgos.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 De luchtvaartmaatschappij. El vuelo. El vuelo. De vlucht. La salida. La salida. De uitgang. Dentro de 10 minuten. Dentro de 10 minuten. Over 10 minuten. Subir a bordo. Subir a bordo. Aan boord gaan. Decidir, decidir, Besluiten. Estar sentado. Estar sentado. Zitten. Decidir is een regelmatig werkwoord. Sentado krijgt zo nodig vrouwelijke en meervoudsuitgangen. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u dus ze direct in het Spaans. De uitgang. La salida. Besluiten. Decidir de luchtvaartmaatschappij La Compagnia Aerea Zitten estar Sentado Aan Boord gaan Subir a bordo de vlucht El vuelo over 10 minuten Dentro de 10 minutos. We zijn alweer toe aan de laatste oefening van deze les, waarin we nieuwe grammaticale stof en nieuwe woorden nog eens gaan herhalen en in praktijk brengen. Zegt u de Nederlandse zinnen in het Spaans en controleer u zelf na iedere zin weer zorgvuldig. De stewardess vroeg aan de reizigers of ze aan boord gingen. La azafata les pidió a los viajeros que subieran a bordo. Het vliegtuig met bestemming Madrid vertrekt over 20 minuten. El avión con destino a Madrid sale dentro de 20 minutos. Het is een rechtstreekse vlucht. Het is niet nodig dat we overstappen. Es vuelo directo. No es necesario que hagamos transbordo. We zaten geriefelijk op onze zitplaatsen toen mijn vader ontdekte dat hij zijn paspoort niet had. sentados nuestros asientos cuando mi padre que no tenía su pasaporte. Hij besloot terug te gaan naar de douane, maar hij wilde dat wij op hem in het vliegtuig wachten. Decidió volver a la aduana, pero quería que nosotros lo esperáramos en el avión. Waar vandaan vertrekken de bussen van de luchtvaartmaatschappij? De donde salen los autobuses de la compagnia aérea? We willen met de bus gaan, een taxi nemen is te duur. Queremos ir en autobus. Tomar un taxi is demasiado caro. Gewoonlijk staan de bussen op het plein voor het vliegveld. Generalmente, los autobuses staan in la plaza delante del aeropuerto. Hoe kom ik naar de uitgang? Por donde se va a la salida? Het zou beter zijn... Dat u overstapte. mejor que ustedes hicieran transbordo. Het zou kunnen gebeuren dat de vliegtuigen uit Latijns-Amerika met enkele uren vertraging aankwamen. Podría ocurrir que los aviones de Latino-Amerika. Llegaran con unas horas de retraso. Het was nodig dat de reizigers de stewardess volgden. Era necesario que los viajeros siguieran a la azafata. In dit type vliegtuigen reist men snel. En este tipo de aviones se viaja rápidamente.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 Vreemd lijken dat. El escaparate. El escaparate. De etalage. Otros. Otros. Anderen. Al dia siguiente. Al dia siguiente. De volgende dag. Parecer. Heeft dezelfde constructie als het werkwoord. Gustar. Dus. Me. Te. Le. Nos. Os. Les Parece. Dit is les 52 van uw cursus, geprogrammeerd Leven Spaans. En dan nu weer de laatste les van dit lesboek. We gaan het nieuw geleerde uit de voorgaande drie lessen in praktijk brengen met behulp van enkele situaties. Het is de bedoeling dat u de gegeven zinnen direct in het Spaans zegt. De juiste Spaanse zin volgt telkens ter controle. Veel succes ermee! Op het station. En la station. Excuseert u mij, me, meneer? Ik heb nodig dat u mij helpt. me, señor. Necesito que me ayude. Zou u me kunnen zeggen of er rechtstreekse treinen naar Zaragoza zijn? Podría decirme si hay trenes directos para Zaragoza? Ik heb het spoorboekje geraadpleegd maar ik kan geen enkele rechtstreekse trein vinden. He consultado la guía de ferrocarriles, pero no puedo encontrar ningún trein directo. Welke trein moeten we dan nemen om naar Zaragoza te gaan? ¿Qué trein tenemos que tomar entonces para ir a Zaragoza? Het is beter. Dat u s'nachts reist. Het is mejor que ustedes viajen por la noche. De nachttrein naar Zaragoza vertrekt om half twaalf. El nocturno para Zaragoza sale a las en media. In die trein reist men geriefelijk. Bovendien heeft hij slaapwagens. In ese tren ze viaja commodamente. Ademaas tienen coches cama. En ochtends kunt u vragen, verzoeken of ze u het ontbijt serveren. Y por la manyana pueden pedir que les sirvan el desayuno. Ja, maar het is nodig dat we in Saragossa voor vijf uur middags zijn. ...sí, pero es necesario que estemos en Zaragoza antes de las 5 de la tarde. We hebben daar een hotel voor vanavond gereserveerd. Hemos reservado allí un hotel para esta noche. Goed, dan zou u de sneltrein van 10:20 uur 20 naar Valencia kunnen nemen, waar u moet overstappen.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 om me twee kaartjes naar Zaragoza te geven. Haga el favor de darme dos billetes para Zaragoza. Retour? Ida y vuelta? Nee, alleen enkele reis. No, solo ida. Hebt u de plaatsen gereserveerd? Ha reservado los asientos? Nee, op het reisbureau zeiden ze me gisteren. Dat ik het hier op het station zou kunnen doen. No, in de viajes me dijeron ayer dat ik het hier zou kunnen doen. Ja, maar nu is het al te laat om de plaatsen te reserveren. Ja, sí, maar nu is het al te laat om de plaatsen te reserveren. maar nu is het te laat om de plaatsen te reserveren. Het zou beter zijn dat u eerste klas reisde. Sería mejor que ustedes viajaran de primera. Hoeveel kosten de kaartjes dan? Quanto cuestan los billetes entonces? Een kaartje enkele reis eerste klas kost 500 pesetas meer per persoon. Een biljet de ida, de primera, cuesta 500 pesetas más por persona. Geef u mij twee kaartjes. Deme dos billetes. Het is, zijn, 3500 pesetas in totaal. Zou u me willen zeggen van welk perron de trein vertrekt? ¿Querría decirme de qué andén sale el tren? Es mejor que usted mire el horario. Staat de hall, dicht bij de Está en el vestíbulo, cerca de la entrada. In de en el tren. En el tren. Excuseert u mij, mevrouw, zijn deze zitplaatsen vrij? Perdóneme, señora, están libres estos asientos? Het spijt me, meneer, ze zijn bezet. Lo siento, señor, están ocupados. Maar die zitplaatsen, daar, rechts van het raam, zijn vrij. Pero aquellos asientos... A la derecha de la ventana, están libres. Zou u daar niet willen gaan zitten? No querriaan sentarse allí. Deze trein is het trein naar Valencia, nietwaar? Este trein is el trein para Valencia, no? Ik weet het niet. Ik reis slechts tot het volgende station. No lo sé. Viajo solo hasta la próxima estación. Wel, we zullen zien waar we aankomen. Pues vamos a ver a dónde llegamos. Op het politiebureau. En la comisaría. Goedemiddag, mevrouw. Waarmee kan ik u van Buenas tardes, señorita. ¿En qué puedo servirle? Ik ben mijn paspoort kwijtgeraakt. He mi Iemand heeft het gestolen. Algen me lo ha robado. Hoe is het gebeurd? Wanneer en waar? Como ha ocurrido, y donde... Ongeveer twintig minuten geleden. Hace unos 20 minutos. Bij de douane moest ik enkele papieren invullen. In de douane tenía que lenar unos papeles. Er waren daar veel mensen. Habia allí mucha gente. Daarna liet ik mijn paspoort aan de douanebeambte zien en hij gaf me het terug. Después le dejé ver mi pasaporte al lo danero, y él me lo devolvió. Plotsing zei iemand me iets. De repente alguien me dijo algo. Ik schrok, keek naar links en daarna ontdekte ik dat het paspoort al niet tussen mijn papieren lag. Me asusté Miré a la izquierda y después descubrí que el pasaporte ya no estaba entre mis papeles. ¿Quién era la persona que le dijo algo? ¿Un hombre? ¿Una mujer? Un hombre. Él no era viejo. era ongeveer 30 años. Hij had blauwe ogen en een zwarte años. hij Had blauwe ogen en droeg een zwarte mantel? Had los ojos azules en droeg een zwarte mantel? Het is nodig dat en dit formulier invult. Uw naam, achternaam en woonplaats. Es necesario que usted llene este formulario. Su nombre, apellido y domicilio. Het zou beter zijn dat u ook uw datum, en het van uw Sería mejor que escribiera también su nacionalidad, fecha de nacimiento y el número de su pasaporte. En komt u morgenochtend tussen tien en elf uur terug. Y vuelva mañana por la mañana entre las diez y las onze. Op het vliegveld. In het aeropuerto. De beambte zei dat het vliegtuig naar Madrid al over twintig minuten zou vertrekken. El empleado dijo que el avión para Madrid saldría ya dentro de 20 minutos. Pero yo he perdido mi bolso. Bovendien, vroegen ze door de luidspreker aan de reizigers met bestemming Madrid of ze aan boord gingen. Además, por el altavoz, les pidieron a los viajeros. ...con destino a Madrid, que subieran a bordo. Wat moet ik nu doen? Que tengo que hacer ahora? Blijft u hier. Quédese aquí. Het is beter dat ik naar het politiebureau van dit vliegveld bel... ...om mij op de hoogte te stellen. Es mejor que yo llame a la comisaría de este aeropuerto... Para informarme. Ik heb de tas nodig om deze reis te kunnen vervolgen. Necesito el bolso para poder seguir este viaje. Ik heb daar mijn portemonnee, mijn paspoort, alle documenten en de sleutels van mijn auto. Ik heb hier mijn mi mijn todos los documentos y las llaves de mi coche ¿Qué color tiene su bolso? ¿Y cómo se llama usted? es Es gris de cuero y yo me llamo Julia Ortega de Méndez. Ze hebben me gezegd dat ze uw tas gevonden hebben. Me han dicho que han encontrado su bolso. Een beambte zal u hem naar het vliegtuig brengen. Un empleado se lo traerá al avión.